Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Turkije heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Het land is boos omdat afgelopen vrijdag een anti islamactivist een Koran verscheurde bij de Turkse ambassade in Den Haag. Vanmiddag was er een gesprek tussen de plaatsvervangend ambassadeur en het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur heeft gezegd dat Nederland het verscheuren van een Koran een volstrekt smakeloze en bewust provocerende actie vindt. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting een grondrecht is in Nederland. De Amerikaanse techondernemer John Warnock is overleden. Misschien dat die naam je niet eens wat zegt... maar zijn uitvindingen gebruik je waarschijnlijk wel vaak. Hij richtte namelijk het bedrijf Adobe op. Dankzij hem kunnen wij bijvoorbeeld PDF-documentjes openen... en de wallen onder onze ogen photoshoppen. Warnock werd 82 jaar. De politie in Apeldoorn is op zoek naar een man van 33. Hij heet Samet en verdween vrijdag op zijn fiets uit een zorginstelling. Hij heeft een verstandelijke beperking en is mogelijk verdwaald. Omdat hij diabetes heeft heeft hij dringend medicijnen nodig. Je hoort de politie. Het is belangrijk als mensen Samet aantreffen... dat ze hem op een rustige manier benaderen. Samet kan nogal angstig reageren. Nou, mochten mensen hem zien, dan willen we ze ook aansporen... om direct 112 te bellen. De Nederlandse gebarentaal heeft weer wat nieuwe woorden erbij, zoals stikstof en klimaatklever. Zo wordt het voor dove en slechthorende mensen makkelijker om mee te praten. Per jaar komen er zo'n 200 nieuwe woorden bij. Deze gebarentaaldeskundige legt met behulp van een vertaler uit waarom het belangrijk is dat er snel een gebaar komt wanneer we nieuwe woorden verzinnen. En dat betekent dat dove mensen inmiddels wel naar de universiteit kunnen, hoger onderwijs volgen, maar dan vastlopen omdat er voor bepaalde begrippen geen gebaren zijn. En het is dus belangrijk om dan met moedertaalgebruikers samen goed te overleggen welke gebaren je dan zou kunnen gebruiken. En zo dus kunnen er nieuwe gebaren vastgelegd worden. Het volgende woord op de lijst waar nog een gebaar bij moet, El Nino. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. In de noordelijke helft van het land kan het mistig worden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat wolken bij 23 graden aan zee tot 28 in Limburg. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, zee, zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM.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 Eén select onderwerp met bijpassende muziek, want dit is Play It Loud Selected. Welkom terug bij alweer het tweede uur van de tweede uitzending van Play It Loud Selected. Waar ik jullie vanavond een geschiedenislesje geef in de vorm van onze favoriete muziek. Fijn dat jullie nog steeds luisteren, of als je net pas hebt ingeschakeld, welkom en fijn dat je bent gaan luisteren. Het eerste uur ben ik al ver terug in de tijd gegaan qua gebeurtenissen en heb ik onder andere de Egyptische oudheid, de Romeinse tijd, de vikingen en de Amerikaanse burgeroorlog behandeld. Maar de tweede uur zal vooral gewijd zijn aan belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de 20 e eeuw. Een van de vroegste gebeurtenissen deze eeuw werd zojuist door uuropener Metal Church bezongen. Rest in Pieces, April 15, 1912 is afkomstig van het album Blessing in the Skies uit 1989... en beschrijft natuurlijk het zinken van de Titanic, acht jaar eerder dan de gelijknamige film. Het zinken van de Titanic is ongetwijfeld het meest, uh, de meest bekende scheepsramp uit de geschiedenis... Na een aanvaring met een ijsberg in de Atlantische Oceaan ging de evacuatie zeer moeizaam. Wat ervoor zorgde dat maar liefst 68% van de opvarenden de ramp niet overleefde. Had regisseur James Cameron trouwens maar met Metal Church gepraat in plaats van met Celine Dion toen hij op zoek was naar een themalied... De volgende grote gebeurtenis van de 20ste eeuw... was toch wel het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ook wel de Grote Oorlog genoemd. Die in Europa begon op 28 juli 2000... Uh, Kijk hoor, dat klopt niet helemaal. 2014, dat lijkt me sterk. Um, even kijken. 1914, sorry. En tot 11 november 1918 duurde. 11 november bleef bekend als Wapenstilstandsdag. Dit alles inspireerde de Nederlandse death metal a band. A black metal band God The Throne. Om een trilogie van albums uit te brengen over deze grote oorlog. Beginnende met Passchendaele. Daaruit kwam in 2009. Under the Sign of the Iron Cross. Dat volgde in 2010. En tot slot a World of Blaze uit 2017. Passchendaele, de band's achtste album is een conceptalbum geworden over een van de meest gruwelijke veldslagen van die oorlog... dat werd uitgevochten om de controle over het door Passchendaele... Passendalen, nabij nou, de stad Ieper in West-Vlaanderen, in België uiteraard. De Britten lanceerden massale aanvallen zonder enig doorslaggevend succes... totdat het Canadese korps in november 1917 Passendalen innam. Het resultaat, de geallieerden hadden slechts vijf maal nieuw gebied veroverd... ten koste van 140.000 gevechtsdoden, ongeveer 5 centimeter per dode soldaat. Voneens Nederlandse death metal supergroep Hale of Bullet staat bekend om hun tweede. Wereldoorlog gethematiseerde muziek zoals te horen is op hun debuut of Frost and War. Dat de toon zette met een beslist poëtische hervertelling van de Tweede Wereldoorlog. Met name de strijd tussen Nazi-Duitsland en Sovjet-Rusland. Deze keer hebben ze met opvolger On Divine Winds uit 2010 de pagina's van hun leerboeken omgeslagen... naar het oostelijke stadium van de geschiedenis. Waarbij ze het Pacifische front van de Tweede Wereldoorlog en de Tweede Chinees-Japanse Oorlog beschrijven. Ik draai dus zojuist de Mukten-incident, dat ook wel Bekend staat als het Manchurian incident en, uh, incident en een bombardement was op een Japanse spoorlijn. Waarvan later werd onthuld dat het door het Japanse leger was georganiseerd als voorwensel voor oorlog met China. De aanval vond plaats in 1931 toen dynamiet werd gebruikt tegen een Japanse spoorweg nabij de stad Mukden in Manchurië. Ondanks dat de schade zeer minimaal was... gaf het Japanse leger de schuld aan de Chinese extremisten... en volgde de Japanse invasie van Manchurië. De aanval werd ontmaskerd zoals uitgevoerd in 1932... wat leidde tot het diplomatieke isolement van Japan... en de terugtrekking uit de Volkenbond. Op 1 september van 1939 begon wellicht een van de gruwelijkste gebeurtenissen... uit de geschiedenis van de mensheid, de Tweede Wereldoorlog. Het was een escalatie van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog... die begon in 1937 en een Europese oorlog begonnen in 1939... tot een militair conflict dat van 1941 tot 1945 op wereldschaal... werd uitgevochten tussen twee allianties de asmogendheden en de geallieerden. In het Westen worden meestal de jaren 1939 en 1945 aangehouden... als begin en eind van de oorlog. Dit inspireerde Slayer om op hun meesterwerk Rain in Blood af te trappen met het onberispelijke Angel of Death. Het door Jeff Hanneman geschreven lied verbeeld talloze verschrikkingen die plaatsvonden in het nazi-concentratiekamp Auschwitz. De titel is ontleend aan de bijnaam van dokter Jozef Mengele, die arts was in Auschwitz van 1943 tot 1945. Hij is berucht vanwege de medische horrordaden die in het lied worden beschreven. Zijn gruwelijke experimenten op de Joodse worden hier slechts in detail, detail gegeven. Maar ze zijn meer dan genoeg om je maag binnenste buiten te keren. Geschiedenislessen gaan vaak in weinige levendige details over de gruwelijke daden van de Holocaust. Maar Angel of Death houdt niets tegen in niets zijn beschrijving van deze gruwelijke gebeurtenis. De Zweedse power metalers Sabaton zijn trots op het schrijven van over een militaire geschiedenis. Primo Victoria is de opener van het gelijknamige debuutalbum van de band. Het nummer gaat over D-Day en formeler als Operatie Overlord. Het markeert de grootste invasie over zee in de hele geschiedenis... toen de geallieerde machten de stranden van Normandië in Frankrijk natuurlijk bestormden... in een poging om het land in 1944 te bevrijden van de controle van de nazi's. Het succes van de invasie is een van de belangrijkste keerpunten... ...in de geschiedenis van deze eeuw. Het nummer heeft een marstempo om het gevoel van oorlog op te roepen... ...en de teksten gaan over de mentaliteit van de soldaten... ...die op het punt staan om de stranden van Normandië te landen... ...weten dat ze het risico lopen niet levend terug te komen. De broederschapsmentaliteit van het leger speelt hier een rol... ...en beschrijft dat sterven egoïstisch is... ...omdat anderen eerder zijn gestorven. En het algemene doel is om de nazi's te vernietigen. De operatie is een team in spanning, dat is het enige dat telt. Sabaton doet geweldig werk door het album te openen en de luisteraar in de schoenen van iemand in oorlog te plaatsen. Na de Tweede Wereldoorlog begon in 1955 de Vietnamoorlog, hoewel het conflict in Zuidoost-Azië zijn oorsprong had in de Franse -kolonia koloniale periode van de 19e eeuw. Het conflict was een burgeroorlog tussen communisten en anticommunisten in Vietnam, maar groeide uit tot een oorlog tussen de VS en Zuid-Vietnam aan de ene kant en de Sovjet-Unie China en Noord-Vietnam aan de andere, die uit Uiteindelijk eindigde in 1975... toen Noord- en Zuid-Vietnam als één land werden herenigd. Deze oorlog was een van de meest impopulaire conflicten... waarin de Verenigde Staten ooit betrokken zijn geweest. Vooral de jaren 60 waren een tijd van sociale en politieke onrust... waarbij het grootste deel van het land tegen de oorlog was... en sociale veranderingen thuis afdwong... terwijl de strijd in het buitenland woedde. Voor de Verenigde Staten was het een ongelofelijke vormende tijd... en dat wordt weerspiegeld in de muziek die over de oorlog werd geproduceerd. Black Sabbath was... Een een van de eerste metalbands die met zo'n protestlied kwam. Getiteld Warpigs. Dit iconische Black Sabbath nummer heette oorspronkelijk Walpurgis. En was openlijk satanisch en handelde over de Sabbath. Het label was hier niet helemaal mee akkoord. Dus vroegen ze de band om de teksten te veranderen. Het resultaat was een nummer dat de tand des heeft doorstaan. En een... ...glimp opvangt van de wereldwijde mentaliteit van de oorlog in Vietnam. Warpix dient als een tijdcapsule... ...en is een van de vele protestliederen tegen de oorlog in Vietnam. Het nummer bespreekt de mentaliteit van politici en oorlog... ...versus de mensen die ze de dood insturen in het veld. Het lied eindigt en beeldt het einde van de oorlog uit... ...en degene die het bevel gaven, berouwden wanhopig hun zonde... ...maar het is te laat en Satan bespot hen.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 I'm <laughs> Die Purple's nummer dat tot in detail het verhaal van Jack Ruby vertelt. De man die Lee Harvey Oswald vermoorde... nadat Oswald de Amerikaanse president John F. Kennedy... twee dagen daarvoor had neergeschoten op spectaculaire wijze in Dealey Plaza Dallas... Kort daarna werd Oswald gearresteerd, niet voor de moord op John F. Kennedy, maar voor de moord op een politieagent. In het Verenigd Koninkrijk zou dat het einde van het verhaal zijn geweest tot aan zijn proces, maar in Texas doen ze het anders. Oswald werd voor de pers geparadeerd, waar zijn onsterfelijke woorden, I'm just a patsy, door generaties van goedgelovige samenswerings. Sayers voor lief werd genomen. Op 24 november, toen Oswald op het punt stond... te worden overgebracht naar de gevangenis van de provincie... liep Jack Ruby de kelder van het politiebureau van Dallas binnen... en schoot hem van dichtbij in de maag. Twee uur later was Oswald dood. Net als Oswald's eigen handwerk werd de moord voor het nageslacht op film vastgelegd. Kennedy's moord leidde tot een hele industrie van journalisten, schrijvers en historici... die zich toelegden op het onderzoeken van en rapporteren over zijn dood. Voor ik overga naar alweer het allerlaatste nummer... van deze muzikale geschiedenisles... heb ik eerst zoals elke week nog de Concertagenda. Waar kunnen we deze week nog last minute naartoe? En dat horen jullie zo. De Play It Loud Concertagenda. Maak je klaar voor een avond volledige metalmania... met Epistolum Between the Rats and Snakes... en Release the River. Samen vieren we het eenjarige bestaan van de debuutplaat... From the Dead Masses, waarin Epistolum geestesbeelden oproept... over de primordiale woede van het menszijn. Dit doen ze in de vorm van explosieve, sintgedreven death metal... die een aanstekelijke liveshow op hoog technisch niveau garandeert. Het concert vindt plaats op vrijdag 25 augustus. De deuren gaan open om 7 uur. En het concert is in de kleine zaal. Reguliere tickets gaan voor 12.50. En daar, dat is een leuk prijsje, dacht ik zo. Doom over DB's. Best een passende titel gezien de moeilijke omstandigheden... waarin Utrecht's nummer uno oefenruimtecomplex... en underground venue DB's verkeert. Maar dat stopt ons niet om deze geweldige avond... ...progressieve death en doom metal voor je neer te zetten. Eigenlijk drie, drie headliners op een affiche, dus zorg dat je om acht uur bent... ...zodat je ze allemaal kunt zien. Met oldschool death grind metal band Flea uh, Bottomized... ...die wereldwijd gerespecteerd wordt... ...en als inspiratiebron wordt gezien voor vele symfonische bands... ...bestaat uit zeven leden, waaronder een violist... Doom metal band Officium Twists uit Rotterdam die donkere dragen en zware doom metal maken en natuurlijk doom death metal band Ataraxie uit het Franse Rouen wiens muziek geworteld is in early 90s doom en death metal met een flinke scheut extreme doom metal en old school death metal. Op zaterdag 26 augustus kun je deze drie bands zien voor slechts 15 euro per persoon vanaf half acht tot en met 11 uur s'avonds. avonds. Wees erbij als je nog geen plannen had. Dan uh, zit dat het weer voor... Op deze concertagenda volgende week horen jullie uiteraard weer waar we die week daarna weer naartoe kunnen. Maar gauw door naar de avondafsluiter. Die wordt verzorgd door niemand minder dan Guns N' Roses. Die net zoals Black Sabbath een protestsong hebben gemaakt over oorlogen in het algemeen. Getiteld Civil War. En is uitgebracht tijdens de Golfoorlog. Een conflict tussen Irak en de coalitie van landen onder leiding van de Verenigde Staten. De tekst van het nummer is geïnspireerd door een boek dat liedzanger Axl Rose op dat moment aan het lezen was. War and Peace van Leo Tolstoy. De thema's van het nummer zijn echter tijdloos... en kunnen op elk conflict van toepassing zijn... Civil War is politiek geladen en verwijst naar de moorden... op zowel Martin Luther King als John F. Kennedy... waardoor een historische parallel wordt getrokken tussen oorlogen... die in de hele menselijke geschiedenis zijn uitgevochten. Maar ook over de strijd voor burgerrechten in de VS. Het werd oorspronkelijk uitgebracht op de 1990-verzamelaar... Nobody's Child, Romanian Angel Appeal... en later op het Use Your Illusion 2-album uit 1991... en verwijst dus naar alle oorlogen... ...als burgeroorlog, stellend dat oorlog alleen de rijken voedt... ...terwijl het de armen begraaft. Aan het eind van het nummer vraagt zanger Axel Rose... ...What's so civil about war anyway? In een wereld die nog altijd geplaagd wordt door conflicten... ...zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... ...blijft civil war een tijdloze herinnering aan het belang van diplomatie en begrip. Het is een nummer dat generaties lang zal blijven resoneren met mensen... Met dit schitterende nummer eindigt deze geschiedenisles van Play It Loud. Ik hoop dat jullie weer wat hebben opgestoken en eh, hebben genoten uiteraard ook van de muziek. Ik bedank jullie uiteraard hartelijk voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Waar liefhebbers van de underground metal op hun wenken worden bediend. Door mijn nieuwe sidekick Ben van Rode in zijn aller, allereerste uitzending van Play It Loud Underground. Zorg dus dat je erbij bent als je daarvan houdt. Uh, dat is dan tevens ook de laatste uitzending voordat ik met vakantie ga. Dan uh, kunnen jullie twee weken lang genieten van herhalingen. En dan zal ik de twee herhalingen met mijn uh, gasten gaan uitzenden. En de eerste uitzending zal dan weer een herhaling zijn met Michael van Oostendorp. En de tweede uitzending zal zijn met uh, niemand minder dan de laatste gast die ik had. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, woop, even nadenken. Die was het ook weer. Um, nou, ja, daar kom ik zo dat ik nog even op terug. <laughs> ik ben het even kwijt. vermoeidheid slaat toe. In ieder geval, in de Civil War krijgen jullie nu te horen hun Guns N' Roses. En dan kom ik zo dat ik nog even terug op uh, de gast die ik even niet weet uit mijn hoofd nu. Uh, what we've got here is failure to communicate. Some man. What we had here last week Which is the way he wants it. Well, he gets it. Wat eerder, concertagenda. Het concert van Epistolum vindt uiteraard plaats in Gebroeders de Nobel in Leiden. En mijn gast wat mij even ontschoten was, was natuurlijk Art van Wonderen. En die herhalingen, daar kun je dus de weken van genieten als ik met vakantie ben. Maar daarover uiteraard meer volgende week. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Welterusten voor straks. En bedankt voor het luisteren.